Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederland krijgt een tik op de vingers van Brussel vanwege de mestregels... Nederlandse boeren mochten tot nu toe meer mist uitstrooien dan in andere landen. Maar vanaf maart is dat klaar. Dan moet Nederland zich net als andere landen aan strengere regels houden. Landbouwminister Adema. We hebben geprobeerd met alle goede bedoelingen om zo goed mogelijk aan te sluiten... bij de agrarische bedrijfspraktijk. Die inschatting is uh, achteraf gezien niet goed geweest. Want Brussel zegt implementeren is implementeren. En daarom implementeren we per 1 maart 23. Nederland kreeg tot nu toe een uitzondering op de regels. Omdat we een relatief klein land zijn maar nu de kwaliteit van het water... Te Slecht blijkt te zijn geldt die uitzondering niet meer, zegt Brussel. Op verschillende plekken heeft Sneeuw voor wat problemen gezorgd. Volgens Rijkswaterstaat zijn er minstens 100 incidenten geweest... zoals ongelukken of slippartijen. Het blijft trouwens nog steeds uitkijken... want vanavond en vannacht kan het in het hele land glad worden. Het Leidse medicijnenbedrijf InnoJerwix krijgt een nieuwe eigenaar. Ze maken daar onder meer middeltjes tegen epilepsie en depressie. Er waren de afgelopen tijd zorgen over het failliet gaan van dat bedrijf... omdat er dan misschien een medicijntekort zou ontstaan... Staan. Door de overname zijn die zorgen nog niet helemaal weg... ...maar wel minder geworden, zegt zorgminister Kuipers. En bij Netflix zijn ze waarschijnlijk vervroegd aan de Freemibo begonnen vandaag. De streamingsdienst heeft het aan het eind van het jaar lekkerder gedaan... ...dan ze zelf hadden gedacht... Ze kregen er de laatste maanden 7,7 miljoen abonnees bij. En dat hadden ze onder meer te danken aan deze twee. Yeah, er is leaking, but there's is ook planting of stories. There was a war against Meghan to suit other people's agendas. Het is about hatred. Het is about race. Het is een dirke game. De docu-serie van Harry Meghan was dus succesvol en ook de serie Wednesday deed het lekker. In totaal hadden eind vorig jaar 231 miljoen mensen een Netflix-abonnement. Krijg je nog wat weer? Nu op veel plekken droog. In het zuiden wel nog wat buien. Het is een graad of twee. Vanavond en vannacht dus gladheid en het kan ook gaan vriezen. Dit weekend wordt het vooral droog en zonnig en een graad of drie. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt veel over goed door in onze provincie. Wel wat vertraging op de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Industriegebied Boekelermeer en de ring van Alkmaar, daar heb je een kleine 10 minuten oponthoud en een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de Muziek Boulevard.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 Regen Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er komen geen nieuwe vergunningen meer om op land te zoeken naar gas onder de grond. Op de Noordzee wil het kabinet juist snelle vergunningen geven om naar gas te zoeken. De conferentie van 50 defensieleiders in de Duitse Ramstein... zijn nog geen afspraken gemaakt over de levering van tanks aan Oekraïne. De Duitse minister Pistorius zegt dat er twijfels zijn. Vanwege het winterweer van vandaag zijn twee voetbalwedstrijden in de eerste divisie afgelast. Willem II FC Eindhoven en MVV Herakles. In de eredivisie voor vrouwen gaat Fortuna Sitter tegen Pek Zwolle niet door. Het weer vanuit het noorden geleidelijk overal droog. Vannacht opklaringen en min 2 tot min 5 graden. Lokaal nevel of mist en kans op gladheid. Morgen droog een periode met zon bij een graad of 2. Ik dacht, oeh, oeh, ik was meteen onderste boven en jij onder, oeh, oeh, en we liepen samen verder en ik dacht, oeh, oe. was er mij een zo goed?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 Ik moet het eigenlijk niet vragen Maar nou als ik het doe, doe Wil je samen verder? En ik dacht, oh woe, oh, oh. was zijn zo Goed, oh, oh, oh. bij elkaar en ik weet niet wat ik Zijn we hier beloofd oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, bijna zo oh, oh.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 Omdat ik geen goed boek had om te lezen. Als mijn kamer me benhouden en er niemand op bezoek was. Maar vooral als ik niet meer alleen maar wezen. dat hij van me hield op het moment dat we de dekens zonder kopen De tijd dat ik zo was, is goed achter de rug En ik verlang het eens op Dat is goed.